and take care Nikki full throttle is oh, oh swimming in the grotto. We winning in the lotto. We dipping in the pot of blue. Go, so, getting so good it's dripping. I don't will get a ride in the engine that could go. Batman me a robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, permanent. It. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. Uh, G to the A, to the N, to the G, uh. Hey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 Ik dans. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. ik voor mijn dus ik dans. Sexy ik steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy ik dans, gooi ja, swingen je lekker als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me seks als ik dans, je, je, door, swingen, je me zo lekker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 Ritme van ZFM.